Deze keer niet vanuit Amsterdam, maar vanuit Hilversum, toch de mediastad. En we zitten hier in het uh, uh, Tulip Hotel. En ja, we zijn niet voor niks in Hilversum, want we hebben toch wel een mediagast te pakken. En toch een van uh, de grote van Nederland. Hoewel, hij is eigenlijk al een jaar niet meer uh, echt te zien op tv. Maar gelukkig vanavond wel op de radio. Want als ik zeg misdaadverslaggever, dan zegt u: inderdaad, Peter Erde Vries. En ik klop op de deur van kamer 35. Goedenavond, hey Patrick. Hoi. Hallo. Hoe is het hier in de kamer? Ja, warm nog steeds. Ja? Ja. Maar eh, als je nou in zo'n kamer komt, bedoel heb jij vaak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 Mooie anekdote op een hotelkamer. Ja, die zijn niet voor de radio-bestemd. Ja, Eentje die al lang geleden is. Oh, ben, nee, maar ik bedoel het met Chimeneen, hè? Oh, okay. Ja, ja, ja, oké. Okay. Nee, nee. het <laughs> is BNN, hè. Dat kan ja, veel, ja, hoor, ja, bij ja. ons. Ja, wat is een mooie anekdote.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 Het roept van grote daden, het schreeuwt van hete nachten Van hete nachten schreeuwt Het jongens hart, het jongens aard, Het zucht van onbegrepen, het tiert van nul nooit Van nul nooit tijd Het jongens hart, het zingt, het klopt, het rilt het huilt, het roept, het schreeuwt, het raast. Voor enig alles wil het jonge en Het jongens zaard. Dat dreunt van heftig wezen. Dat kreunt van geile lust. Van geile lust kreunt het jonge zaard. Het jonge zaart. Dat slaat van zachte dromen, dat pompt van heldenmoed, van heldenmoed, pompt het jongens Het jongens dat pompt van wild verlangen, dat beeft van tederheid, van tederheid beeft het jongens Het zinkt, het klopt, het rilt, het trilt, het bonkt, het beeft, het raast. Alles voor eeuwig wil, het jongens.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 Nou, omdat, omdat het al over mezelf gaat. Ja. Grappig. Ja, goed gekozen. Ja, nou ja, ik, ik kwam er tegen en ik wist direct van ja. dat dit is voor Peter ergens. Ja. Maar ik, ik had niet verwacht dat je zo ja. uh, zou emotioneelen. Nou, ik, ik kende het helemaal niet. Nooit gehoord, maar ik vind het heel mooi. Ik ga het zeker thuis opzoeken nog een keer.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 Ja, met, een, met, met een verrassende uitkomst kan komen... het on, ontbrekende snippertje bewijs kan aanleveren. Ja, had ik heel mooi gevonden. Hebben wij uh, goede forensisch uh, pathologen? Ja, ja, die staan uh, wat mij betreft wel aan de top. En, uh, Hebben ze je vaak geholpen? Ja, ik heb uh, hele goede ervaringen met de meesten opgedaan. En uh, b -b -b zeker uh, kan ik zeggen dat ze wereldwijd gezien... horen ze tot de beste 10 procent...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 Ja, nou ja, goed. Uh, misschien ben ik dan uh, over de dingen waarop ik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 veel op elkaar. Dat is de dochter die ook ontwikkelingssamenwerking ja. doet in, de, ja, in, in Ghana. Ja, in Ghana, ja. Ja, In Afrika. Uh, en dan de andere dochter. Heb je daar ook een tattoo van? Nou, dat is een zoon. Oh, He, ja. Ik heb nog een zoon. Sorry. En uh, daar heb ik inderdaad ook een tattoo van. Die staat op mijn andere benen. Ja. Welke plaat is dat? Nou, dat is uh, een plaat van Eddie Vedder eigenlijk. En uh, ja. uh, de, de tekst daarvan luidt... Unbended knee is no way to be free. Uh, een beetje zoals mijn zoon en ik weer in elkaar zitten. En ook een beetje zoals jouw levensmotto, ook. Ja, ja, ja. ja, het is een beetje de vertaling van... Uh, vrije vertaling van... Uh, liever staand sterven dan op je knieën leven. Is jouw zoon ook zo? Ja. ja. En aan wat merk je dat? Ja.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 ...door pijnen zijn gehard met lief en leed getaard. Die vecht tegen zijn tranen. Want binnenin komt ook op in de nacht... ...het eeuwig jongenshart. Ja, wat wil dit eeuwig jongenshart nog?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 Laat het jongenshart nog lang kloppen. Peter Erfstries. Oké. Okay. Dank je wel. Goed.